studenten. Het kabinet is van plan om het leenstelsel voor de mannen volgend studiejaar in te voeren. Het is overwacht dat studenten meer moeten gaan lenen, terwijl veel studenten zich niet bewust zijn van de kosten en de risico's daarvan. In Denemarken zijn zeker twee doden gevallen na een brand en verschillende explosies in een voormalige militaire opslagplaats. Volgens de politie lijkt het erop dat in het gebouw in de stad Storenanst illegaal vuurwerk werd opgeslagen. De brand brak gistermiddag uit, waardoor is nog onduidelijk. Kort daarop volgden de explosies. Zo'n 170 bewoners van huizen in de buurt werden geëvacueerd. Enkele uren later konden hulpverleners het gebouw in... en tussen het puin vonden ze de twee lijken. Het is nog niet bekend wie de doden zijn. De Deense politie zegt dat de omgeving van het voormalige militaire gebouw in Store anst bezaaid ligt met vuurwerkresten. Het weer, wisselend bewolkt en droog, het is zo'n 2 tot 6 graden... In het oosten kans op voorstaande grond. Overdag regenachtig, door dan een graad of 13. Dit was het NOS. -shall. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. <SSSSSSSSSSSSSEN> Met nu de nacht. FM. See ya.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 ZFM! ZFM! Elke morgen, elke dierdag, al For all stars